Uh, we gaan verder nog dezelfde, dezelfde zin aan het einde van de regel 26 omigoo <coughs> uh, da en uit deze zivug tussen de deze zivug tussen Aza en Azael aan de ene kant dus met, met die dat zij zivug maakten met die Naama uh, Yalda Naama Barde, naama, barde, alle kwadig, kwadig heysten en shidim, shidim zijn demonen van de wereld. 28. Regel 29. We zeggen de tau avatra, de heil kadmain. Schhemmt 30 Azawa zaele nikaim dakhalim Schpiushan dnei 39 Elokim hakatu ba mikra uh, 29 we ze shoma na datiz vot zoger und zoger sich detau Had ik het eerst anders gezegd. Fout gingen, letterlijk. Maar dan. Met haar. Met die Dachalin Kadmijn. Met die eerste Dachalin. Met de eerste engelen. Zoals. Hij um, ons vertelde dat. Ze Aza en Azael. Dat die zijn Asa en Azael. Dertig. Die Dachalin heeten. Dat dat betekent de zonen van Elohim. van Mikra, zoals het geschreven staat in de mikra, in het vers, in de Torah, zoals we hebben geleerd. De zonen van Elohim, dat is duidelijk waarom, waarom hij zij de zonen van Elohim. Elohim is, is bina, ja of niet? En zij zijn de voortbrengselen van de bina, engelen zijn altijd voortbrengselen van de abba en ima. Ja, engelen worden voortgebracht door Abba en Ima. Door Abba en Ima geen, kunnen geen uh, lichamen voortgebracht worden. Duidelijk, Abba en Ima die maken alleen zivook waar. Uh, we maken de zivook in hun hoofd en dat is dus um, hun Zivuk is, is uh, door hun zivook komen dan tot stand die, die engelen als verlengstuk van hen. Die Engelen die bekleiden dan de achoraim van de Abba en Ima. Uh, 32. Wie jesh lagawin? Hadawar. Kewan shem mala, 33 haimu. Ech lai ta'ut lizno lizenot im nama. 34. We gaan. Lama, ama ama Deze, Rakshedin. De linkerkolom. De eerste regel. We roegin. We loanashim. Dat is ook de vraag wat Dana heeft net gevraagd. 32. De, de, de rechterkolom. De regel 32. Goed opletten hoe hij ons dat vertelt. Al zijn vragen en al zijn antwoorden. Alles dient om ons ons uh, te ontwaken voor het geestelijke, voor deze dingen die, die kanalen in ons die, die de zoger uh, wil zuiveren en opbouwen want wat wij doen is hier in de, in de, in de zoger is, de, is het onderzoeken onderzoek naar de schepper onderzoek maar boven het verstand ja? met verstand en boven gaan. Steeds gaan boven het verstand. Dat is wat wij doen in de zorg. We jeslawina, daar waren men die dat te begrijpen. Kiwaanshem lachem malahayu aangezien zij waren de hoge engelen. 33. Echt, lal. hoe konden zij dan fout, zo fout gaan om uh, ontucht te plegen met Naama 34. We gaan, en zo ook, Is een andere vraag: een andere vraag, vraag. Lama holida Naama, waarom? Naama baarde daardoor, door deze zivuk, baarde alleen maar scheid-scheiding, demonen, de linkerkolombiërste regel, we en de kwade geesten maar geen mensen. Zij is vrouw. En zij zijn twee engelen. De regel 1. Kijk, hoe, hoe geweldige eh, hins kregen we ook ten aanzien van, ja, van dat de vader is uit de hemel. Zie je dat? En de moeder is de aardse. Maar dan in het kwade. Zie je dat? Staat het wel ergens geschreven, Dana? In de zoger. Dat jij me, uh, Dana heeft me wel eens gezegd, waar kom je, dat, waar kom je van, waar kom je, hoe kom je het uh, te weten? Wat jij had ons gezegd over, dat uh, het is niet alleen zo, maar één plekje, maar er zijn vele plekken in de Torah, waar het duidelijke aanwijzingen zijn, Helder dat uh, Yeshua werd, do werd uh, opgewekt door de Heilige Geest. Ja? En de vrouw als moeder, als aardse vrouw. Dan zien we ook hier dat het wel parallel, maar dan in het, in het, uh, in het, in het kwaad. Maar dan is hetzelfde, want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Wij, Jan, hoe? Bakitur. Ki twee jadat. Schei maila asche hu nivra bayude. De rechel drie. Scheip hinad de hura. Wein dalet veloklum En uw hoedkeek. Nu had je ons uitleg. Er is geen ander uitleg mogelijk. En de kwestie is, uh, beknopt in het kort in bestek, is ki, je yeah, dat, want jij weet, twee, dat de hoge wereld is, dat de, de hoge wereld die Abba en Ima is, is geschapen door de letter Jude, de regel drie en Jud is het mannelijke Jud en waf zijn mannelijke in de naam van de in de naam van Hawaïa zijn Jud en waf herinner je nog Chokma en Zerampin zijn mannelijke krachten en terwijl Bina en malchut zijn vrouwelijke krachten, eigenlijk ja Abu is bina. Oké, okay, abu is bina, maar heb ik ook dan, die hebben dan het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf. Die, die zijn wel bina. Dat is bina. Abu ima, die zijn. Abu ima zijn gevormd door wie. Abu heeft bekleed wat welke, welke deel van de van de bina van de Pin. Daarom heet ze ook bina. Hey. Want de bina van de Arikantin is binnen de Abba Wijima. Maar die heeft twee kanten. Rechter kant manlik, and kant, abo, and kant de rechterkant is mannelijk en de linkerkant, Abba en linkerkant, is vrouwelijk. Dus hoewel Abba Wijima van kleur zijn, het is wel bina die hebben we toch mannelijk en vrouwelijk uh, maar dat is belangrijk ook, ik nou nou wat we nu even even tussendoor zien we dat in de naam van Hawaïa hebben we ook twee mannelijke en twee vrouwelijke ja in de naam van Hawaïa is hebben we mannelijk, dus de Jude gogma is mannelijk, is gevende Pin Wav is de derde, de derde lid van de naam van Hawaï is mannelijk. En de tweede en de vierde zijn vrouwelijke. Ja? De bovenste he is het vrouwelijke bij jude. Ja? En de onderste he is het vrouwelijke bij waw. Zo so zien we ook dat de naam van Hawaï is ook, al, heeft ook die twee is al gecorrigeerde naam, van mannelijk en vrouwelijk, mannelijk en vrouwelijk, van de hoge wereld mannelijk en vrouwelijk, en het la de lagere wereld is ook mannelijk en vrouwelijk. Dus nog een keer, want je weet het al, dat de hoge wereld die abo en ima zijn, is geschapen door de letter jude. Welke letter jude is? Het aspect mannelijke. Wij in Bahem heeft genadal het, en die hebben absoluut geen... Niets van het vierde stadium. jud Chokma heeft daar geschapen is in de Abba Yima is er geen, geen niets van uh, het vierde stadium. Want het vierde stadium hebben alleen maar in de zon. Ja, yeah, wat is the world? The world de wereld? De wereld heet de zon. Aval vier hazon shehem almeta ta'ah nivrau vijf behay. Dat we hebben we ook geleerd in de oot. Mem, get, als, als, als ik het goed heb, daar staat het. En we hebben hier geleerd, nee, mem, mem waarschijnlijk. In de, nee, mem, mem, het, sorry, mem, mem kan niet. Mem, get, staat het we geschreven, mem, get. Mem, mem, als het, mem, get. Dus in de oot, we hebben geleerd in, de, in onze zoger in de oot... Uh, 48, wat vroeger heel lang geleden, want nu zitten we al 160 bij, bijna. Daar hebben we het ook geleerd. Maar de zon zijn de lagere wereld. Die zijn geschapen door de letter H, Die uh, bevat ook het vierde stadium. De regel 6. Want de letter H van de naam van de Hawaii. Wat is de letter H van de naam van de Hawaii? Kijk, er tussendoor hebben we ook enorm veel informatie. Dat is, is niet de Malgoed, de Malgoed. In de naam van de Hawaii, de letter H, dat is het tweede punt van de Malgoed. Dat is de Malgoed die verbonden is met de Bina. Dat is de de kracht. Anders zou. Stel dat dit letter op begrijpt dat dit de letter, de letter H, de onderste letter H, wat wij noemen malgoed in de naam van de Hawaii. Dat, dat kan niet zijn, dat, het, dat kan niet een malgoed zijn van de, het vierde stadium, dus het malgoed, de malgoed. Dat is de malgoed die verbonden is met de Bina. Waarom? Omdat die van de Hawaia, daarom kan het verder doorgegeven worden aan de lagere traptreden. Gamja data zegt. שאבה ואימא שהם סוד בינה עומדים תמיד זהפן בחשק אחר אורח הסחור חסדים כי כן יצאה הבינה אחת מתחילתה בדלת הבחינות דעור ישר גם ידעתה יוויתית אוק דת אבה אין אימא, Schrembina, die bina zijn, om die hem damit altijd staan, letterlijk zeg die altijd staan in, in het verlangen. Dus zij verbleven altijd in het verlangen naar de Hassadim, naar het licht Hassadim. Kiken jats A, ah, want zo so kwam er uit de bina, zo so verscheen de bina eerst in de vier stadia van het. Directe licht, we hebben geleerd, ja? de, in het vier stadie van het directe licht, dat de eerste uh, ketter, ja, ketter heeft, ketter heeft voortgebracht, gogma, ketter is het de wens om te geven, gaf aan de gogma, dat is dat, de eerste verschijning van de klie, klie, maar de klie nog zonder, zonder eigen inbrengen, alleen kan alleen ontvangen zonder eigen wens om te ontvangen. Maar dit is al, heet al een vorm van een wens om te ontvangen. Daarna de Bina, die wilde niet meer zo op deze manier doen. dat doen. Aan het einde van de ontwikkeling van de gogma, die scheidde dat stuk zich van de gogma en kliegogma. En die zei, nee, de andere eigenschap, ik wil niet ontvangen, ik wil alleen maar geven. Dat is de eigenschap van de Bina. Dat zegt hij ons. Dat, en, dat, en dat de wens om te geven, dat is, uh, door de wens om te, ge te geven, verkrijgt men het licht chesedim. Dat is wat hij ons nu vertelt. Dat wij weten dat, het, dat de binave verkiest uh, altijd chesedim. Uh, dat is haar aard. Acht naar de punt. Avala zoon. 9. Zrihimle nee. ora hochma adafka. Kikach net zal Azeeran pin. Tin de orjasar. Barat hochma, bahasadim a eil. Awal hazon, maar de zon, de zeeran nu en ook de wereld is. De onde lage wereld. Zrihimle ora hochma adafka. Juist hebben juist het licht hochma nodig. Want zo werd uitgestraald, verscheen de Ziran van het directe licht, in de vier stadia van het directe licht. Herinner nog van de Bina? Hoe was het dan van de Bina? Baharat Chokma, dus hij verscheen met het, door het schijnen, met het schijnen van de Chokma in de Chassadim, in deze Chassadim. Dus hij is vol van Chassadim. En binnen die chassadim van die Bina, uh, de Bina aan het einde van haar ontwikkeling gaf, begreep, herinner je toch, zij begreep dat zij, zij wil geven, maar om te geven moet je iets hebben om te geven. Alleen chassadim geven aan de lagere wereld het betekent niet, het is, zij, het is niet genoeg. Dus daarom aan het einde van haar ontwikkeling, de Bina, uh, ...besloot ook om, ook om een beetje gogma te ontvangen... ...om te kunnen geven. Want alleen maar de wens om te geven zonder doen... ...alleen maar uh, de intentie zonder handeling... ...is niet genoeg. Zie je, dat kunnen we leren... ...hoe kunnen we veel leren van de Bina? Dat zij niet alleen maar uh, wil, wil geven... ...de eigenschap van geven... ...maar uiteindelijk moet zij kwam zij ertoe om een beetje hoogmaat te ontvangen, om te kunnen geven aan, de, aan haar kinderen. Weet nee weet nee mis dus hij geeft ons uh, even een en uh, een plaatje, om te begrijpen wat uh, over die die specifieke zivuk tussen die Aze en en de Naama. En Naama. We nemen ze hebben we twaalf, jats, jats, jats, ei, jats, met een juut staat het, jats, o, ik zie het wel dat het niet goed is, jats, o, dus in plaats van, het eerste woord in plaats van de jude, maak je dan wav, aan het einde, ja, het praat. het Jood ja, niet de eerste, maar de tweede Jood. Dus de eerste, het eerste woord aan het einde van dit eerste woord van die Jav van die Jood maak je waf. Jezuam lachim anim tsaim gam basi de Jode drie kamohem. Vechoskim rak achar chasadim velo achar. 14 Hochma Kamohem. Punt. We nemen ze hier. Eide ziwok van Abba hem, want Abba maakt een maken hey, Hij is manlijk en zij is vrouwelijk. Kwamen uit, oftewel verschenen de Amlachim, verschenen twaalf de engelen. Anim gamba, Gambas, Jumma, die welke engelen bevinden zich e uh, eveneens aan het einde van de letter Jude. Zoals zij, zoals aboeïma. Een verlengstuk van de aboeïma, als het ware. 13. We horskijm, rak raak en zij verlangen alleen maar naar chassadim. Ja, ze zij zijn product van de aboeïma. Daarom willen ze ook alleen maar chassadim. Welo, achar, kamo, en niet als chochma. En niet naar chochma. Kom zoals zij, zoals Abba en Ima. Zij willen ook geen Chokma. En zo ook die engelen willen ook geen Chokma. 14, naar de punt. Dus, en nu spreekt hij dan van, net zoals hij had gesproken van Abba en Ima, aan de ene kant, dat zij chassadim willen, en zijn zoon willen alleen maar Chokma, Zo spreekt hij nu van de, van de voortbrengselen van ja Abba en de zoon. De voortbrengselen van Abba dat zijn de engelen die ook chassadim willen net zoals Abba En de voortbrengselen van de zeeant ook van de zoon is de mens die ook net zo als de zoon willen chassadim, willen kochma. Uh, ja. Хма марзе муте wel khoma natuurlijk binnen de gassa diamant vangen maar ze willen khoma we nishmot unishmot me adam yatsu hirmut ook precies hetzelfde doen vav aan het einde van einheid laatste woord yatsu ook daar ook vav plaatsen et plaats van yud de twee yud maakt ie vav יצאו מאלמת א פייבטין זון ונמצאות הנמצאות בסיום ההי. זה סתים שאלה היה הצמצום שלא לקבל חוכמה מחמד, הבחינה דלת הקלולה בה. וכן יש להן צורך וחשק פחתים אחר חוכמה. Mo, haar zoon, regio Tanner, nim Shachot na Adam, En u zegt, spreek je over de zielen, de zielen van de mens. Eigenlijk, kijk nou hoe geweldig staat in de hele getal, nishamot ben Adam. Letterlijk staat het, de zielen van, de zonen van Adam. Het wordt vertaald gewoon, normaal vertaald als mensen. Maar in de hele gedal, die, die, die, die die, die, daar moet je kijken hoe dat staat. Er staat Bnei Adam, de zoon in van Adam. Wie is de mens? Bnei Adam, de zoon in van Adam. Dan weten we, geeft een helemaal andere kleur. Wat is de mens? Anders weten we niet uh, de oorsprong. De mens weet niet meer in onze tijd de oorsprong. Het is allemaal, het is net of die denk dat die zo so, uh, op de wereld werd gezet, zo... So, uh, verlaten, en, en wie is dat? Dan in de hele getal zie je duidelijk, dat wie ze, wat is de mens? Bnei Adam, de zonen van Adam, dan is het, alles zit in de Adam, en kan je zien, leren wat de mens is. En de schermoot Bnei Adam, terwijl de zielen van de zonen van Adam, of van de, de menselijke zielen, jats'u, verschijnen, of uh, verschijnen, kwamen uit, oftewel verschijnen, Mi'alma tata'a, zoon van de lagere wereld, van de zon. 15. We nemen het zoot. En het dus dat en die Neshamot en de Neshamot, de zielen, bevinden zich aan het einde van de letter He. Het verlengen van de letter He. Shaleha ya zimzum. Dat, dat op deze letter, dus op de Malchut, was tsimtsum Beperking, bij de om geen gogma te ontvangen vanwege, vanwege het vierde stadium die er eraan uh, gekoppeld is. Want wij weten dat in het vierde stadium mag, niet, mag, we niet, geen, mag geen gogma ontvangen worden vanwege die malgoed, die malgoed. We geen Jeesus lehen. Zorg en zo daarom, en zij hebben de behoefte en het verlangen naar de gogma, zoals de Zon, omdat zij, omdat de zielen van hen afstammen. 19. Dat weten we goed dat hier op aarde alleen maar gogma, de mens heeft Chogma nodig. Om de chogma te verkrijgen, heb je chassadim nodig. Eindelijk? Maar, eindelijk, het is niet dat wij dat goed opletten. Een zeer bijzonder, bijzonder geheim is dat. Dus, de genade is niet, is niet, goed opletten. De genade is niet het doel van het leven hier op aarde. Kijk hoe geweldig wat we leren. Het doel, het het ware, het ware, waar de mens naar verlangt, en wat hij moet ontvangen, dat is, chogma. Ja, en de chogma is het doel van de schepping, ja, of niet? Dat is de tikkun, ja, tikkun van de schepping, de correctie van de schepping is genade. Maar het doel van de schepping, zoals de schepper, de mens schiep, is chogma, de wijze. Dus de en niet, en niet de genade. Genade is alleen maar het middel om de gogma te ontvangen. Maar goed op iedereen begrijpt het. Oh, alleen maar genade is niet. Ik kan, men kan niet leven alleen maar door, door genade. Het is alleen maar. Het is, uh, het is niet het doel van de schepping. De mens wordt niet. Uh, de mens krijgt niet zijn. Komt niet tot zijn. vol. vol uh, volmaakt hij. Tot zijn, hij komt er niet aan toe aan zijn behoeften, als hij alleen maar genade probeert uh, aan de dag te leggen. Daar heb je ook de gochma nodig. Want aan de rechterkant iemand, de mens is geschapen om, aan twee, om twee voeten, op twee voeten te gaan. Aan de rechterkant ontvangt hij, van de rechterkant ontvangt hij genade. Hij moet zich opwekken voor de genade, dat is de rechterlijn, prijzen de schepper, daardoor ontvangen wij genade, rechtvaardigen de schepper, zonder dat kunnen wij Chogma niet ontvangen. Aan de linkerkant werken wij aan onze tekorten, en daar binnen, door onze tekorten, corrigeren wij onze klie, de Kabbalah klie van ontvangst, en daardoor ontvangen wij Chogma van de linkerkant. Maar wij kunnen niet trekken die Chogma naar beneden, zonder de gassadim, zonder de rechterlijn. Dus dan wordt het dus dit, de, door die uh, uh, tussenwerking, tussen de verbinding tussen de rechterlijn en de linkerlijn. Dat is niet de mens dat doet, de mens moet werken alleen rechts en links. Van boven wordt het de smelting gemaakt daardoor en daardoor door het midden krijgen we. Chassadim en binnen die chassadim de gochma. Als je koopt er iets in de winkel, ja? je koopt iets, een schoen. En in de schoenen koop je mooie schoenen voor de kerstcadeau voor iemand. En een mooi koopt en ze geven jou een mooie, een mooie doos. Een prachtige doos met mooi papiertje erop. En daarin hebben je daar die schoenen. Wat is het belangrijke? De schoenen of, of, of de verpakking? Je, zo is het ook hier. Prachtige verpakking, maar heb je wel schoenen nodig? Okay, dan kan je wel genieten van, van, van het. Van, goed, nog kan je genieten van de verpakking? Je kan het op, opzij leggen, je kan het, maar eigenlijk moet je lopen, daar heb je schoenen. Je hebt gekocht het, het doel is: de schoenen. En niet de verpakking. Zo is het ook chassadin met de genade. Die is geweldig. Maar door alleen door de liefde. Alleen kan de mens niet leven. Duidelijk. Dan heeft hij alleen maar één lijn. Daarom geen religie kan stand, stand houden. Men kan niet lopen door een religie. Welke religie dan ook. Welke genade men dat ook zegt. Uh, uh, waar, waar, uh, of, of, of het... Of het Jodendom, Christendom, Boeddhisme, etc., Ze willen allemaal, willen ze genade hebben. ze is geweldig, maar men kan niet lopen. Ze willen allemaal eigenlijk uh, dat uiterlijk. Ze willen alleen maar, alle, allemaal willen ze alleen maar de verpakking. Maar de schoenen die daarin liggen, dan zeggen ze, nee, het is niet nodig, zijn, we hebben genoeg aan verpakking. Zo so is het een beetje zo so wat uh, dat de mens nodig heeft, dat is het doel, steeds het doel en dat hebben, kan je dat, kunnen we alleen maar uh, steeds ontvangen, steeds verder gaan, door te werken in de linkerlijn, Ja, rechts, links. We gingen ja. negentje. Nee, Adam, had je zoon. bij het schon, laat mij zo'n, twintig, Malbishin le alma ila a abawima 21. Wenistaimu gam hem bajude. Ela bahei. Haita gnuza 22. Bahoraim shilahem. Ik denk dat in de regel 21 het derde woord. En misschien begint het met ha niet. ha Of b. B. B. met bed begint het. Behei. he Het derde woord voor het einde van de regel 21. Ja. ela behei. Ella, Ela. Ela. Dus dat is het. Ela-be-he. He, gnuza ela be Zie je dat? Bahey, he, he ta, gnuza Oké. Okay. We hinee, dat doet hij toch, hij we komen eraan. 19. We hinee. En zie hier. Adam Arishon, de eerste mens. Let op, hij geeft ons een geweldig, geweldige ver ver ver verklaring. Zie hier, de eerste mens bij het chanolaat in de tijd wanneer hij geboren werd. Dus Adam. Toen hij geboren was, ik had het jullie aan het. hè? hij. Ah, hé, oh, ja, je ziet wel dat dit niet goed is. Bij ons staat het bed. Daarom is het, uh, daarom zie ik dat dit bed klopt niet. Erg goed, dat je dat levert. Dus, uh, in de regel 21, het derde woord voor het einde van de regel, begint niet met een bed, maar met een he. Ja, be hey, ba hei. en niet in uh, be hei. En nu keren we terug naar regel 19, probeer absolute concentratie te hebben. We nee, en zie hier. Adam, de eerste mens, oftewel Adam. Bij ja. het je in de tijd, toen hij geboren werd, geboren was, geboren werd. zie hier staat het geboren en niet, niet ge, ge, ge, gecreëerd. Toen hij geboren werd van de zon. Als de zon toen de zon, de jarpie en ook van de wereld absolute. Zij bekleiden toen de hoge wereld, Aber en Ima. Zoals ik aan jullie had een beetje aan het begin van de les verteld. Zij bekleiden toen de Abba en Ima. De zon. So ze Precies. Alleen dan konden ze maken, dan mm -hmm. konden ze maken om de zielen voor te brengen. Let op. De ziel kan Wat is de ziel in het Hebraeus? De mm -hmm. En wie kan de neshama aantrekken? Wie, welke, welke plaats? Bina. Welke licht, welke licht, welke licht hoort bij de, bij, bij de Bina, de Bij Malchut hoort het uh, Neves. bij Zeyr is het roeg, dus die, die, die al die, dan zien we dat nefershot, al die nefershot worden door Malchut, uh, als het ware in de wereld gebracht uh, gekomen Gekom, ze in de wereld, de niet Door roach is dan de zirampus. Dus alle, alle Ruachot, alle geesten komen van wie? Van de zirampus. Van de zirampus is de, is zijn kracht, is geest, eigenlijk. Dus het kan zijn rechts en links, want kan het in de, kan het goede, slechte zijn, etc. Geesten, et etc Maar het is altijd dat. Maar van de Abba en Ima, oftewel van de Bina, Bina trekt het licht in de Shama. Ja of niet? Daarom, eh, Zon, de zoon kon alleen de ziel voortbrengen, de ziel van Adam, alleen op de plaats van de Abba en Ima, op de plaats van de, Iema, de plaats van Bina. Anders kan dat niet op hun eigen plaats. Hoe kunnen ze op, de, op hun eigen plaats? Op de plaats van de zon, Nishama uh, voortbrengen, er is geen kracht daarvoor. Daar zit, in de plaats van de zon zit wel, sit wel uh, die malchut, De uitwerking van de malchut. In de zeerampien zit het ook, natuurlijk zit het wel. Hoe? Wat is de zeerampien in de wereld, dat ze doet? Hoeveel, wat heeft die? He zestienden, ja, hij is niet vol. Hij he heeft zestienden, ja of niet? hij heeft tekort. En dat veroorzaakt is veroorzaakt door, door de door de, door de En de en de mal goed heeft alleen maar één tiende Nou, dat is dan uh, door het toedoen door het de man van de mens kan het wel steeds kunnen uh, ze wel van tijd tot tijd aangevuld um, worden, maar het is altijd nog tekort tot de martiekoon. In de marktikon zal het zijn dat alle vijf sfeerot zullen volmaakt zijn. Dus alle tien sfeerot zullen hebben. Maar daarvoor is het... Daarom is de, uh, zijn, is de mens, hebben ze de mens gemaakt. De zoon heeft de mens uh, uh, heeft geba uh, laten geboren worden op de plaats van de Abba-Waimah. Daarom zeggen we dat Elohim schiep de mens. Ja, er staat wel geschreven in de Torah, dat Elohim schiep de mens. En, dat is wat hij zegt ons, dat, dat in de tijd wanneer de mens werd geboren, dat de zon uh, bekleidde de hoge wereld, oftewel Abba en Ima. Zo so, wat we hebben dat geleerd op de zesde dag van de schepping. Wanneer stej hem bij Jude en ook zij, ook de zon, eindigden in de letter Jude. Oftewel ze waren in de hoge wereld, abaima, aba is de hoge wereld. En des te meer, natuurlijk, de arienen is, de, des te meer de hoge wereld. Dus zij be, zij, be, zij eindigden ook haar de letter jude. En de letter jude is... tien. Tien. Tien is Dus de jude is tien. Dan, dan, daar is geen plaats van simsroom... in de hoge wereld. Natuurlijk ten opzichte van de, van de lagere wereld. Ela bahé haïta knuza. Ela ha he, inderdaad. Maar de letter Hey dus de, de vierde letter van de naam van de Hawaï of de, uh, de Malchut. Zij was verborgen, verstopt. Bahoraim, shalahem, let op. Zij was verstopt in hun achoraim, in de achoraim van de zon. Goed opletten. Dus de engelen, goed opletten, de engelen die zijn waar, de engelen zijn aan het einde. Als startje, een staartje van de Abba en Ima. En terwijl de, de letter H is dus aan het einde, is verborgen aan het, de Malchut, de Malchut als het ware, is verborgen in de Achoraim, in de Achoraim van de Abba en Ima. Nee, no, sorry, van de Zon. En dat is dan de mens. De mens heeft dezelfde eigenschap, Ook die twee punten de mens heeft. We al kennen hij het daar. Maar laat, Adam is 23. Let op. En daarom was de verhevenheid van de eerste mens. Van Adam zeer hoog. Want hij was in het absolute. Herinner je nog? Hij was in het absolute. Hij, was, hij kwam uit de Abba en ima. Dus hij was op de plaats. Welke plaats? De volgende, de, daarop de lagere plaats, dat is dan, wie is dan onder de Abu Wiyama? Yersut en Zirantin. Van de wereld, absoluut. Geweldig hoog. Dat zijn hoofd, was, zijn hoofd tot zijn, aan zijn keel, in de bevattingsvermogen, was in de wereld, absoluut. Ki Bejato, bazivuk, baalma, ila'a. 4. A? A, ik ik wel dat ik niet bij Legiotom, not, en nu goed kijken wat de mens was. En natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijk. Let op. Wat we nu over Adam. Ja, in de tijd van zijn geboorte. Niets verdwijnt. Dus ook deze reshimot, Die sporen daarvan. Ja, hebben wij ook. Elke mens heeft in zichzelf. Let op. Want aangezien hij was de mens... In de zon. In de hogere wereld. Hij bevond zich in de hogere wereld. We he. he hem bij Jood en eindigde in de let, met de letter Jude, Dus in de hogere wereld. Abouima. Want Abouima is nog Jood. Haita Madrigato was zijn traptrijden. Zoals de traptrijden van... Uh, Mlachaimala zoals de atraptrede van de hoge engelen. Hanoldi, welke hoge engelen geboren, geboren zijn uh, van Abba en Ima. Dus hij is net of hij geboren is. De mens was net alsof hij geboren was met van Abba en Ima. Ja, alsof want, want want hij was toch geboren door zon. Ja, maar de zoon bekleedde dan op dat moment Abouhima. Den, maar Abouhima bracht voor de engelen. Maar op, dezelfde, op hetzelfde niveau, zoals, net zoals we hebben geleerd met Aza en Azael. Met Aza, Aza en Azael, die vielen in deze wereld, die verkregen trek in de gogma, zoals deze wereld is. Zoals het eigenschap van deze wereld is. Al, al hebben zij zelf van hun aard geen gogma nodig. Zo so is het ook de mens die product is van deze wereld. Maar geboren was. Zijn de geboorte van de mens was bij in de hoge wereld. Bij Abouhima. Die verkreeg dan ook de eigenschappen. Net zoals die daar zijn. Net zoals die engelen. Het ja, product van. Want hij was aan het einde van de, van de zon. En de zon was daar bij Abouhima dan aan het einde ja aan het einde bij einde dan is het net zo als einde van de zon daar was de mens ontstand, ontstond en aan het einde van de abu is eh, engelen zijn engelen ontstonden dan als je dat aan elkaar legt dan de mens correspondeert dan met die engelen ja. we ze haya be kabel chokma en samen daarmee ...ontving hij de hoge gogma... ...ligiotome zoon ...omdat hij van het aspect zon is. Dus de aboveima zit zitten binnen de zon. Die hebben geen gogma nodig. Maar omdat de zon steeg ook naar boven... En de zon heeft de gogma nodig. Dus dan de aboe ...trekt ook naar de zon. Naar de zon trekt ook de Chogma. Zelf hebben ze dat niet nodig... Maar de, daarom de mens ook, die bekleedt aboe, die bekleedt uh, die producten van de zon, die verkrijgt dan hoogma, de hoge Chochma, omdat hij uh, uh, van oorsprong is, dus uh, is, komt van de zon. Dus 26 naar de Baha'i Ashura, lawa 27, shmade elokim. Dat puntje kan je weghalen. Dat puntje in de regel 27. Shehu, chokma, baslimut, de alma 28 ila Kibit genaat a jut, een sham zim, zumof dalet klum. Kijk nou wat we leren over Adam. Kan je het voorstellen? Dat is onze oorsprong. Precies hetzelfde. Want wij zijn ook van Adam. Oké, okay, wij zijn allemaal van een bepaalde plaats van Adam. Doe er niet toe. Waar kom je van van Adam? Van, van, uh, van uh, Adam. Of je komt van zijn hoofd. Of je kom, iemand komt van zijn voeten. Eigenlijk natuurlijk. wel allemaal zijn. Zijn. Uh, een. Hebben een uh, uh, plaats. Op de persoon van Adam. Dus. Wat ook de eigenschappen van Adam zijn, ja. of ooit geweest waren, dat hebben we ook in onszelf. Duidelijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus wat we leren van Adam, dat Adam was zo hoog en ontving dan van de, het niveau van de hoge werelden. Zo zit het in elke mens, dat uh, deze regime, daarom verlangen we ook naar, naar het hogere we hebben beide in onszelf. Ja, Adam, toen hij geboren was, wat had hij dan toen? Hij, had, hij stond op hetzelfde de, niveau, binnen hem, zijn, voor, zijn ouders waren de zon, die hebben wel gochma nodig, really? en binnen, binnen die zon, die zon die, die beklede abuïmen, die geen hebben nodig hebben, die alleen maar chassidim nodig hebben, dat is allemaal wat de aard die, die de eerste mens Adam verkregen had bij zijn geboorte. Dat is geweldig omdat wat we leren nu dat om te zien dat de mens is niet alleen zo, zoals men dat zoals het, men dat leert uh, alleen maar de halve waarheden van die religie, dat de mens is dat hoe zeggen uh, de aangeboren kwaad, hoe zeggen de aangeboren zonde van de mens dat de mens uh, Waarbij men een beeld maakt. dat een mens aangeboren zonde heeft. Alleen maar. Alleen maar zo miserig. En, enzovoort. En ze Kijk nou wat we leren van, van Adam. En het is allemaal. Elke mens is de drager daarvan. 26. Wa -ja, shura lav. Shmad Elohim. Let op. En er rusten, er, er rusten op hem. De naam van Elohim. Want hij op de hogere... hij stond op de plaats van de Elohim... van de Abu Yim... daarom... Uh, op dat moment... Uh, bij zijn geboorte... rustte op hem de naam Elohim... dus de naam Elohim betekent... Eile en Im... ja, zoals we hebben dat geleerd... Eile, herinner je nog... Eile, dat zijn de kilim, de Kabbalah... en Im is de kilim van het geven... dus boven is Im, herinner je nog... en Eile is onder... zoals we, dat, we hebben dat geleerd... Eerder. Schihu Hochma. De naam dat is Hochma. Beschlimu de alma ila. In de volmaaktheid van de hoge wereld. Zo so was hij. 28. Kibiv genata Jude, en want in het aspect van Jude, daar, daar is er absoluut geen simtsum. Simtsum was op waarop? Simtsum was op de maar goed, op de Hochmae, niet op de Chassadim. Abba Weim is een Chassadim, daar is geen Of Op Dalet, en er is geen, daar is niets van Op Dalet, van het vierde aspect, van het vierde stadium, in de Hoge Wereld, oftewel in de Abba Weim. 29 na de punt. Om het Genad zo, Holid, Kain, we hebben. Kain, we hebben. קין מאלה דרתך, והבל מן, מי, כנל, שבשניהם לא הייתה מגולה אינן דרתך הייתה טעה, אלה היוד לבדה. וכיוון שכן, היו בהם חוכמת ואינדרתך אילאה, ועיקר נושא החוכמה הוא אלה, Shehu 33 Zadibina De heinun nishmat Kain En nu probeer alles uit de kast geeft, te geven Om te begrijpen wat hier, wat hier staat Ja, De kast is, wat weet je dat? De kast is van de mens is de, zwarte, de zwarte doos Wat we hebben Dus probeer de rij te komen Dat is erg goed gezegd in het Nederlands Alles uit de kast geeft Vajayashu uh, uh, Vajayashu de regel 29. Om nou zo, en vanuit dit aspect, let op: liet Kain we hebben Werd Kain en Hevel geboren. Hij dit aspect, dus. Cain, mi Eile, Kain werd geboren van de Eile, dus de naam Elohim. Zij hadden dus de naam nog Elohim, maar bij hem was het al verdeeld, let op. Zie je? Bij Adam, let op, bij Adam was, was Adam werd geboren, goed opletten wat hij ons nu vertelt. Adam werd geboren in de naam van Elohim. Dus in de Adam werkte volledig de naam Elohim. En de naam Elohim, we hebben geleerd, is Chassadim en met daarin Chochma. Dat hebben we geleerd. Hè? In de Mi zit Chassadim aan de bovenkant. En aan de hele onderkant onder de Gezee of onder de Tabur, daar zit de Chogma. En dat is dan, dat kan dan ontvangen worden, de hele naam Hele naam Elohim, dat is dan Chassadim binnen de chokma Nee, Chogma binnen chassadim, nou dat geweld, dat kan. Dat is de, hele, dat is de naam waar, waar die waar, waardoor, waardoor de Adam werd Adam werd geboren. Maar Adam, natuurlijk, Adam ging zondigen. En daardoor werd deze naam Elohim ook in tweeën gescheiden. Iedereen begrijpt het? Daarom, daarom uh, Adam, uh, liet Adam geboren worden twee zonen. En, maar geen van beiden had al de volle naam, de volle heilige naam Elohim. Geen van beide was de drager van deze naam Elohim. Zie je dat? Want, zeg niet dan, let op. Dat uh, Kain werd geboren van Eele, Van die drie letters Eele. Dus hier hebben we al de scheiding tussen die twee. Ai ah, en Kain werd geboren van Eele, Van de naam Elohim. Het dertig. We hebben, terwijl Hevel werd geboren van die Mie van de naam Elohim. Nu kunnen we een beetje al kijken, al een beetje al voorgevoel hebben van de, de haat die er was tussen die ene en de ander, en dat waarom de ene de andere heeft gedood. Want beide hadden ze nie, nog niet de volmaaktheid. De volmaaktheid is Elohim, maar de ene die had ene, de andere had niet. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Dertig in het midden. hem hemlo heet Maar in beiden was. De onderste letter hij, Oftewel mal goed was. Uh, niet onthuld. Omdat beiden waren nog. beiden waren, waren ze nog in de hogere wereld. Maar alleen maar de letter. Yud werd in hen onthuld. Oké. Okay, ze waren beiden al de ene die droeg, die was ontstond uh, op basis van Eile. Ja. de andere is ontstond van de basis van jude, jude mem, Mem. Ja, van die, van die twee, twee stukken van de naam maar beiden waren nog, nog in, in de hogere, de, de dragers van de Jude en niet van de Hei, niet van de um, malgoed, van de lagere wereld. Wij kwazen hen. Hier komt het, het eigenlijk het, de onthulling eigenlijk de, een van de beste onthullingen van de kracht. die plaatsen waar de, de, het geheim van dat, van die van wat er gebeurde tussen Kain en Abel wordt onthuld. Wij kwazen hen. Ayubahem En daarom Wa was bij hen de hoge gogma. 32 hmm. We karlosea no gogma. No gogma, hoe eile en de drager van de Chogma, dat zijn de eile. Duidelijk, we weten dat eile, de, de onderkant, de onderste kilim, dus onder de gezee, wat wij noemen dat, eile, die zijn, die hebben gogma nodig. Dus, en niet de bovenste kilim, bovenste kilim, hebben alleen maar, Keter hebben alleen maar, Of die hebben alleen maar de Chassadim nodig. En de drager Zoals je zegt, de drager van de Chochma, Dat zijn de letters Eile. Shehu, Zad de Bina, dat, dat is de Zad van de Bina, De zeven onderste van de Bina. De is mat Kain, Dat wil zeggen, de ziel van Kain. Dus, wie heeft dan de Chochma nodig van die twee? De kain, kain die verlangt naar de Gogma, want iedereen ziet het. De kain, kain werd geboren door die eilen. Hij is de drager van deze krachten eilen. En dan heeft hij daarom heeft hij de Gogma nodig.